een tijdje geleden dat, uh, dat we jou nog gezien hebben, hè. na K3 Zoekt K3, zit je hier op de set van uh, de film Ghost Rockers Voor Altijd. Ja, dat klopt. Dat is uh, heel leuk. <laughs> Het is een bewuste keuze van jou geweest om even een media break te nemen uh, na, na K3 Zoekt K3, om, om niet meteen te gaan, je, te gaan profileren op de een of andere manier? Ja, dat is zeker wel een bewuste keuze geweest. Ik wilde en toch echt ook weer even lekker aan het werk en even mijn oude leefje weer in. En ik wilde niet um, erop meestromen of zo op de een of andere manier. Ik had zoiets van, nou ja, als dat zo... Als dat, als dat leuk is en als mensen me toch wel interessant vinden of zoiets, dan um, zien we vanzelf wel wat er komt. Maar ik had vooral ook echt gewoon zin om even lekker lelo mijn eigen leven terug te pakken. Ja. Maar dan zie je wel dat er een aantal bij, bij zijn die dat kwartfinale hebben gehaald, of de halve finale. Die, die proberen in de slipstream, maar zich daar profileren. En, en dat lukt gewoon niet. Hè. Dat, dat weet ook iedereen, dat K3 gewoon... de nieuwe K3 met, uh, met alle aandacht gaat lopen. Dus je zag daar gewoon de, het nut niet van in of zo? Nee, ik zeg niet dat ik het nut er niet van in zag, maar dat is gewoon... dat was gewoon niet voor mij de tijd of zo. Maar ik snap zeker wel dat mensen dat doen hoor. Ik bedoel, als je wilt zingen, dan, dan, ja, dan zou ik dat ook hebben gedaan... En als je echt uh, je beentje of je single of iets in het trant de lucht in wil helpen... dan is het de juiste manier om dat te doen, vind ik. Maar ik had nog niet zulke super grote ambities om een zangcarrière te beginnen. Je hebt toch meer gedaan, zowel in Nederland als in Vlaanderen met een talentenshow? Dus dan denk ik allebei in zang. Ja, dat klopt. Maar dat is ook een, stuk uit, een stukje uitdaging. En ik vind het onwijs tof om te doen hoor. Echt daar niet van. Zang is absoluut mijn passie. Maar het is op dit moment nog even het moment niet. Ik zeg niet dat dat over twee jaar niet komt. want Misschien uh, ben ik over twee jaar hartstikke bezig met mijn eigen band en alles. Maar gewoon voor nu even niet. En ik wil er, als ik een keuze maak, dan wil ik daar voor de volle 100% achter staan. Dus je wil jezelf wat tijd geven. Je, je staat nu op de set van Ghost Rockers. Er is ook vrij veel geschreven in de, de Belgische pers. Studio 100 pikt dan toch Demi op. Maar als ik me niet vergis, is het, is het gewoon... Een contract van een aantal dagen dat je, dat je hier staat op de, op de set. Het is niet geen langdurig contract met Studio Ondert. Ik, uh, uh, ik speel gewoon een rol in de film. En dat is het. Ik uh, speel Anna in de film. Dus we, ik doe mijn draaidagen. Dat is het gewoon, ja. En dat is een eenmalige rol. Het is niet dat die rol een heeft om, om een vaste rol te worden ofzo? Dat weten we helemaal niet. En daar kan ik ook helemaal niks over uh, zeggen. Dat... Uh... Geen idee, we zien het wel. Hoe combineer je dit met, met je oude leven? En het, het oude leven is, als ik me niet vergis, iemand die dat mee aan de productiekant staat en, en opbouwt voor, voor een stuk. Tenten en zo. Ik heb uh, onlangs een foto van jou gezien in een circustent of zoiets. Uh, dat je aan het aan, paal aan slaat so, of, of so, iets, iets gek doet. Dus je bent iemand die, die een opbouw doet. Ja, ik, uh, ik doe geen productie. Ik, ik bouw tenten op. En dat doen we gewoon in de zomer dus tijdens het festivalseizoen. En dat doen we voor het uh, theaterfestival De Parade. Ik werk voor De Parade. Hoe ik dat op dit moment combineer is <laughs> op en neer reizen. <laughs> ik heb de afgelopen drie dagen, maandag tot en met woensdag... Uh, heb ik uh, in de werkplaats uh, gewerkt om uh, de voorbereidingen te treffen. En dan ben ik dan twee dagen hier in Antwerpen. En dan uh, gaan we maandag weer aan de slag met de tenten. Het was geen uh, groot geheim. Cara dame had een crush op jou uh, tijdens K3. Zoek K3. Hoe is dat contact nu met haar? Ik heb nog wel eens contact met Karen. Ja, absoluut. En het, ik vind het echt een, uh, een topmens. Ik, uh, ik, ik had ook een enorme crush op haar. Dus dat is, uh, dat is heel leuk. Um, ik heb af en toe nog wel eens contact met haar. En ik hoop dat we samen eens een keer binnenkort uh, misschien lekker op je kunnen denken. Zou je ze dus willen samenwerken met haar? Wie wil er niet samenwerken met Karen, dame? Wie, wie in België wil dat nou niet? <laughs> maar dat is een is. Het is een topwijf, 100 procent. Wat zou je nog heel graag willen doen? Wat zijn de dromen van Demi op dit moment? Mijn dromen? Oei. Oh, ik vind het leuk om van alles te proberen. Ik zou eens een keer willen presenteren. Dat uh, staat nog wel op mijn lijstje. Als we het dan even over de entertainment showbiz hebben. Zingen hebben we nog gedaan. Dan mag ik nu een klein rolletje in een film spelen. Ik zou nog wel eens een keer iets willen presenteren. Dat absoluut. En verder, ja, ik, dat, uh, ik heb dat altijd een beetje hoor. Ik kijk niet al te ver vooruit. Gewoon lekker genieten van het moment. Ik bedoel, hoe tof is dit? Dat ik het weer mag meemaken. En zeker met Studio 100 samenwerken. Zomer komt eraan. Genoeg leuke dingen. Dus we zien het wel. Succes, Demi. Dankjewel.